بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فهو المهتدي وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 Waqar -hadi -hadi -hadi Was -ah. -dalala. -dalala Geachte broeders en zusters in de islam. Vandaag werd mij gevraagd om te praten over een onderwerp dat in mijn ogen misschien wel een van de meest belangrijke onderwerpen zijn. Het gaat om het boek die wij gebruiken als leiding, als moeder. Allah subhanahu wa ta'ala begint zijn Koran na suratul al fatiha. Alif la min, zalika al kitabu la rayba fi. Alif la dat is het boek waarin geen enkel twijfel is. Hudan lil, muttaqim. Ja, het is een leidraad voor de muttaqoon. Het is een leidraad voor de mensen die taqwa of die godsreis voor Allah subhanahu wa ta'ala hebben. Moeders en zusters in de islam, ik wil het hebben over de Koran en hoe wij als moslims met de Koran moeten omgaan. Vandaag de dag zien we dat de Koran ver verwijderd is van veel moslims. De enige respectabele plaats die de Koran inneemt in het huis, is dat hij de hoogste plaats heeft bij de boekenkast. Vaak is hij gewikkeld in een mooi doekje en het eerste is letterlijk en figuurlijk. Het, de, de hoogste plaats is een letterlijke plaats en dat is alleen maar de hoogste plank dat je in het huis kan vinden. Maar broers en zusters, hoe komt dat eigenlijk? Ligt het misschien aan de Arabische taal, dat wij de Koran niet kunnen begrijpen? Of zijn de gangbare Nederlandse vertalingen, dat is helemaal hinderlijk eigenlijk hè. Of zijn de Nederlandse vertalingen, de Nederlandse vertalingen van de Koran, zijn dat moeilijk te snappen? Ligt het aan onszelf? Zijn wij laai om die, om die Koran te begrijpen? Ligt het aan onze nalatigheid? Is het angst? Zijn wij bang om de Koran te reciteren? Dat wij ermee geconfronteerd zullen raken? Of, zoals sommige mensen zeggen, de Koran is echt joh. Het is niet iets van deze tijd, het is echt ouderwets. Het is niet meer toepasbaar voor deze tijd, zeggen ze. Of weten wij misschien al alles? Ja? broeders en zusters, wat is het dat de Koran van ons wil? Ja, dat is de eerste vraag die wij onszelf moeten stellen. Wat wil de Koran van ons? De Koran is het boek die is geopenbaard aan Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam via Jibreel alayhi salam. Het begint met Surah Al-Fatiha en het eindigt met Surah al nas Op de eerste plaats, afgebroeders en zusters, de, is, de Koran wil dat het begrepen wordt. En het spoort bovendien ook de mensen aan om hun wijsheid en hun intellect te gebruiken. Je ziet een heleboel ayas in de Koran waarin er een beroep wordt gedaan op het intellect. Niet puur alleen maar op dat good feeling, ja, het, het goed gevoel van de imam. Maar bovenal op de intellect wat zowel moslims als dit moslims heeft. Het benaderen van de Koran met je, met je, met je verstand... En niet alleen maar met je hart. Ja? Daarom zie je ook het nodig uit dat Tadabur. Ja? Tadabur betekent overpeinzen, Denken erover. Ja? Het roept, de Koran roept ons dat tafakkur. Ja? Het bevatten, het begrijpen. En het, het roept ook dat tafakkur. Ja, komt er van, het woord, van het woord de reflectie. Dat we er... Over nadenken en ook taql al ja, aql. het roept aan tot wijsheid. Allah subhanahu wa taala zegt over deze Koran: wa ulul Dit is een boek die wij hebben nedergezonden aan jullie vol met zegeningen, zodat jullie haar versen zullen overdenken. Dus over de ayat, ya ja, tadabur, ja niet? Nadenken over de ayat, zodat de mensen er lering uit kunnen trekken. Allah ta'ala zegt dat de Koran ook begrijpen wil worden. En hij zegt, mm -hmm. Inna Zalnahu Koranen Arabiyan, la'allakum ta'qilun. Voorzeker, wij hebben het geopenbaard deze Koran, in het Arabisch, zodat jullie mogen begrijpen. Denken zij dan niet over de Koran? Of zijn hun harten gesloten? Hier zie je. Dat wanneer je de Koran wil benaderen. Je met een open gedachte moet benaderen. Dat je niet met vooroordelen de Koran moet benaderen. En dat was ook het effect. Die de Koran had op de eerste moslims. En ook. Moeders van in de islam. De Koran. Ja? Het spoort jullie aan het goede te doen en het verbiedt jullie de monker, alles wat slecht is. En heeft voor jullie de taillibaat, de goede zaken toegestaan en de gaba is de slechte, de schadelijke zaken heeft hij voor ons verboden. Ja? De Koran maakt ook bovendien een combinatie tussen het nastreven van deze dunja en die ook van het hier normaal. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran een hele mooie ayam die ik persoonlijk zo mooi vind. Ja, dat we middels de Koran, middels deze dien ook, naar twee dingen moeten streven. Naar de dunya en naar de agira. En, en zoek met de schatten die Allah u heeft gegeven. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons een heleboel schatten gegeven. belangrijkste is ons verstand. belangrijkste is de Koran. belangrijkste is ook alle andere dingen die ons laten begrijpen... Hoe wij moeten leven, ja. En zoek met de schatten die Allah u heeft gegeven. De verblijfplaats in het hiernaamhaals. En vergeet niet jullie deel van deze wereld. En de mooiste schat van de moslim, graag de broers en zusters, hier in deze dunya, is de Koran die Allah subhanahu wa ta'ala, ons via rasool sallallahu alayhi wa sallam, heeft nedergezonden. En weet vriendelijk en rechtschapen zoals Allah vriendelijk tegen jullie was geweest. Broers en zusters, dat is het belang van de Koran in het leven van de moslim. En ook, Allah subhanahu wa ta'ala vertelt: In de al Koran, yahdi lil leti hier Voor Voorwaar deze Koran leidt. Met andere woorden, je moet het zien als een lamp die jou in het donker jou de weg wijst. In de al Koran, yahdi li lil hier deze Koran leidt naar iets wat rechtvaardiger is. En brengt goede nieuws aan de gelovigen die goede werken verrichten. Voorwaar, er is voor hen een grote beloning. En voor degenen die niet geloven in de dag des oordeels, voor hen is een pijnlijke bestraffing. Broeders en zusters. Vaak hoor je ook wel, ja, dat de Koran is een wonder. Ja, het is een mu'jiza Het is de grootste wonder van Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, geweest. En dat zal ik straks, inshallah, eventjes uitleggen, ja. En het woordje mu'jiza komt van het woordje ijaz In het Arabisch hetgeen betekent, ja, de Koran, vanaf de tijd van Rasulullahi, sallallahu alayhi wa sallam, daagde de courage uit om slechts met één surah te komen. De Quraysh kon dat niet. Vervolgens dacht de Koran uit de mensen om met tien ayat te komen. Dat konden ze ook niet. En vervolgens dacht de Koran uit om met één ayat te komen. Dat konden zij ook niet. In dat opzicht is de Koran een Mu'jiza. En je had van die geweldige uh, poëten in de tijd van, uh, van Rasul sallallahu alayhi wa sallam. En ze probeerden de Koran na te streven. Ja, bijvoorbeeld, enkele, enkele die hebben geprobeerd, ja. Als uh, is een uh, suraad die heet, wat tini, wat wat als je het hoort als Arabie, Arabier, klinkt het zo mooi. Hè? En uh, suraad al en dergelijke. En iemand moet dat ook proberen en hij zegt: Weet je wat? Ik ga ook proberen zo mooi te maken als de Koran. En hij zegt: Wat da, wat da, wat da, weet je? En de kikker en denk je wat de kikker is en dergelijke. Maar de mensen van de Koran zeggen: Weet je wat? Hou liever je mond. Hou liever je mond, want je kan de Koran niet, niet evenaren. Dat wisten ze. En daarom is het ook zo dat toen in het begin de Koran werd geopenbaard, als die werd gereciteerd. In de buurt van de Kaaba kregen de mensen het advies, wanneer je ziet dat een van de metgezellen van, de, van Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, de Koran reciteert, doe je oren dicht en maak een grote rondje zodat je het niet hoort. Ja, dat, dat was wanneer je de Koran voor het eerst hoort, zonder vooroordeel. Ja, een van de metgezellen, ook die later moslim werd, ja, die werd gestuurd als, als, uh, als vertegenwoordiger van de Koran naar Mohammed sallallahu alaihi wa sallam om hem te overhalen, om deze boodschap te verlaten. En Mohammed sallallahu alaihi wa sallam zegt, luister eventjes naar wat ik te zeggen heb. En hij reciteerde enkele ayahs van de Koran en zijn hart was helemaal veroverd. En hij zegt, hij gaat terug naar, zijn, naar, de, naar de Quraysh. En hij zegt, wallahi, wat Mohammed heeft gebracht is daadwerkelijk iets wat ik nog nooit heb gehoord. Ik heb mensen gehoord die onder invloed waren van de djinn. Die brabbelen maar wat. Ik heb mensen gehoord die kwakzalvers. Ja, die, die mensen, die tolkenaars. Ik heb mensen gehoord grote bekende dichters. Maar wallahi, ik heb nog nooit iemand gehoord. Zo mooi als de Koran die gereciteerd is aan mij door Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Dus in dat oogpunt is het een mu'jiza. Dus niemand is in staat om het te kunnen evenaren. En mu'jiza betekent ook machteloos. Je bent machteloos om dat te kunnen evenaren. Het is onnavolgbaar. Het is onmogelijk. Ja, al zou nu. Alle doktoren, alle professoren, allemaal bij elkaar komen om maar iets ...zoals de Koran te produceren... ...dan nog zouden ze dat niet kunnen doen. Goeders en zusters... ...het is een wonder van Rasulullah ...sallallahu alaihi wa sallam geweest. En als we kijken... ...iedere profeet... ...wordt gestuurd met een wonder... ...die voor die tijd gangbaar was. Rasulullah Allah... ...sallallahu alaihi wa sallam zegt... ...iedere profeet... ...werd wonderen gegeven... ...wegens dat wat de mensen geloofden in die tijd. Maar aan mij werd de openbaring gegeven, die Allah heeft geopenbaard aan mij. Dus ik hoop dat mijn volgelingen, de volgelingen van de andere profeten, op de dag der opstanding zullen overtreffen. Eventjes teruggaan naar de geschiedenis. Rasulullah Allah, sallallahu alayhi wa sallam, kreeg de Koran als grootste wonder. En Rasool sallallahu alayhi wa sallam zegt hier, andere profeten hebben ook wonderen gehad. Maar, elk profeet die een wonder heeft gehad, met het heengaan van die wonder, is die wonder ook weggegaan met die profeet. Nuh ja? alaih salam. Zijn grootste wonder was dat hij een ark in zichzelf kon bouwen. Waarbij van elk dier een paar in die ark kon vertoeven. Maar na de dood van Nuh is zijn wonder ook weggegaan. Ibrahim alaih salam. In de tijd was dat, dat hij door Nimrat, hè, die, die, die, die tiran van Babylonië werd gegooid in het vuur. Ja, dat waren echt mensen die genadeloos waren. Hij werd gegooid in het vuur. En Ibrahim zijn wonder was, een van zijn wonderen was, dat het vuur voor hem kalm en zacht en koud was. Maar ik denk niet dat na Ibrahim, wie je nu ook in het vuur gooit, ik denk niet dat hij nu heel huid eruit zal komen. Dus met het heengaan van Ibrahim, kan je niemand meer in het vuur gooien. Ja, doe dat maar niet. En Moosa alayhi salam, alayhi salam is ook een wonder gegeven. We kennen allemaal misschien het verhaal van alayhi salam. Dat was de stok die hij gegeven heeft. Hè? Ja? Toen voor hem de zee was. En achter hem de, de leger van as Firaun ja? was gebrand om het hele volk van alayhi salam te doden. Greeg Musa alayhi salam de ilhaan. De wahi van Allah. Om met zijn stok de zee te, de, de zee te slaan. Zodat... Een weg zich kon banen naar de andere kant. Nu kan je met je stok zo hard slaan als je wil. Ja? Er gaat nooit een weg door de zee kunnen, kunnen banen. Je ziet dat met het heen gaan van Moza alaihissalam is zijn wonder ook heen gegaan. En ook profeten worden gestuurd in een tijd waar bepaalde dingen zich het meest voordoen. In de tijd van Moza alaihissalam was dat dat de viraouden tovenaars hadden. Geweldige tovenaars. Illusionisten. Ja, David Copperfield is niks vergeleken met die mensen van, van, van, uh, van Kiraan. Ja, het waren echte illusionisten. Ja, en ja, dus in die tijd was tovenarij heel erg, heel erg uh, uh, uh, in. En in de tijd van Isa alaih salam bijvoorbeeld was de medische kunst. Ja, dat mensen, uh, hele zieke mensen, uh, beter konden maken. Maar wat is de ultieme wat is het hoogste wonder dat je kan brengen? Iemand die al een paar dagen dood is. Met de kracht van Allah subhanahu wa ta'ala. Laat er weder opstaan. En na de dood van Isa salam, Is zijn wonder ook met hem meegegaan. Nu komen wij naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nu kunnen wij begrijpen. Waarom de Koran een zo grote wonder is. De Koran is een wonder. Als we kijken. In de tijd van de, rasoos, in de, tijd van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Was het zo dat. De dichtkunst, de ja, de dichter, de hoogste plaats hadden in de maatschappij. Ja, als je koning was in die tijd, had je wel een dichter naast jou. Ja, als je een man was van goede positie, had je altijd een dichter die jou in de verroering kon brengen met alles wat hij zei. En de dichters in die tijd waren ook de best verdiende. Als die bijvoorbeeld naar de koning gingen ja, en die maakten een gedicht, ...gooide de koning een, een, een zak met goud, alsjeblieft. Die hemelde hem op. En mensen begonnen te huilen. Ja? En ook een dichter in die tijd, dat was de trots van de stam. Dat was de trots van die gemeenschap. En als een gemeenschap een dichter naar voren kon brengen... ...dan waren ze echt zuinig op die man. Dan vereerden ze ook die man. Ja? En het is zelfs zo, dat wanneer bijvoorbeeld twee stammen... Voordat ze in oorlog daadwerkelijk ook met, de, met het zwaard of met de pijl met elkaar gaan vechten, ja, gaan ze eerst hun dichters naar het midden van de slagveld sturen en deze dichters gaan elkaar aanvallen in hele mooie taal. Ze gaan hun stam ophemelen en de anderen hun stam. Helemaal te flatter doen. ja, met, met woorden natuurlijk. Mijn stam is beter dan jouw stam. En jouw stam stelt niks voor. En die zegt Nee mijn stam. Maar een heel mooi poëtisch Arabisch. Dat kan je allemaal terugvinden in de geschiedenis. Graag broers en zusters. En degene die daar een nederlaag heeft, heeft, heeft uh, gehad. Hun stam had al, alvast een psychologische nederlaag. Want hun, hun, hun, hun, hun shair. Hun dichter kon hem niet beschermen. Zo was het. En de Fusaha. De meest welbespraakte in die tijd, die hadden het. Die hadden eigenlijk uh, de, de, ook de grootste macht. Denk bijvoorbeeld in, in tegenwoordige termen, in, in mediatermen. Ja? Als een shaer, als een dichter jou zwart maakt in de buurt van de Kaaba, dan kan je gewoon daar weggaan. Dan kan je gewoon weggaan en je biezen pakken, want iedereen zal het weten. En iedereen zal het gedicht. Die men over jou een negatieve... Of een, als het een positief gedicht is, dan ga je blijven. Maar als een shahir is die jou zwart maakt... Ja, zoals die bijvoorbeeld die roddelbladen of zo, Of kijk maar naar de, die mannen die ook bij uh, RTL... Yeah, die, die, die, die roddelen ook over jou. Als zij over jou roddelen... Dan ben je gewoon geweest. Ja? Dus willen wij begrijpen... De jazz, de, yes, Willen wij begrijpen de wonder van de Koran... Moeten wij eerst begrijpen hoe het was in welk opzicht de Koran een wonder was. De Koran was een wonder op het gebied van de taal. Op het gebied van het Arabisch. De Koran is een wonder op het gebied van de stijl. Hoe die is geopenbaard aan Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. De Koran is een wonder op het gebied van de wetgevingen die daarin voorkomen. Ja? De Koran is ook een wonder op het gebied van dingen... Die zijn voorspeld door Allah subhanahu wa ta'ala. Die uitgekomen zijn. Bijvoorbeeld als we kijken. Ja. Enkele historische feiten. Die door de historie. Die door de geschiedenis. Is, uh, is uh, bevestigd. Bijvoorbeeld het verhaal van de Romeinen. Die door de Persen waren overwonnen. Dat was. Voordat dat gebeurde. Was dat al voorspeld in de Koran. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al-Room. Of in dit geval. De voorspelling dat later uitkwam. En zo dat de roem, even iemand moet zijn drink van. Ja. Aliplani, hulibathi roem, fi adon al-arbi, wahoom, mimbadi, walibimin, wallabimin, sayaglibun. Ja. De Romeinen zijn overwonnen. Dat was in het van de sallallahu en wasallam, En het nabijgelegen land. En na hun nederlaag zullen zij overwinnen. Ja. Alles wat een wachtana zegt. Ja. En dat was ook toen de Romeinen overwonnen werden. Ja. Werd dat als ook, ook een soort gebruik tegen de eerste moslims in Mekka. Ja. Dat was ook voor de moslims een psychische nederlaag. Want doordat de Romeinen werden overwonnen, werd hun positie in Mekka ja, veranderd. Maar Allah zegt: wees niet bang. Wacht nog enkele jaren en de Romeinen zullen overwonnen, overwinnen. Ja. En dan zegt: in enkele jaren aan Allah behoort het bevel voor die. En na die dus de, de, de, de courage in Mekka, die waren blij met het verlies van de christenen en gebruikten het om de moslims om de uit te dagen. Toen openbaarde Allah's Bahana wat uit dit vers waarin de Romeinse overwinning werd aangekondigd. Enkele jaren later wonnen de Romeinen in Persië ja, van de vuuraanbidders en daarmee werd dit vers bevestigd. Uit dat oogpunt is het ook een. ...wonder, vraagt broers en zusters. Broers en zusters in de islam... ...ook... ...op het gebied van de Ijaz... ...op het gebied van de mu'jiza ...van de Koran, dat het een wonder is... ...dat er geen... ...tegenstrijdigheden zijn in de Koran met betrekking tot de natuurwetenschappen. Alhamdulillah, laatste tijd zie ik ook veel boeken op de markt... ...die gaan over de wonder van de Koran wat betreft de wetenschappen van alles en nog wat. Daar ga ik nu geen, geen aandacht aan schenken, want alhamdulillah er is heel veel literatuur daarover... ...maar is, dat ik het even opnoem dat de, de Koran ja, niet tegenstrijdig is met een heleboel natuurwetenschappen. Allah subhanahu wa zegt hierover in de Koran... Ja. Ja, denken, zij dan niet over na, denken zij dan niet na over de Koran? En wanneer dit van iemand anders zal zijn dan van Allah, dan zou je toch zeker tegenstrijdigheden in hebben gevonden. Allahu Akbar. Ja. Dus ook uit dat oogpunt, geachte broers en zusters, zien wij dat de Koran ja, een wonder is een vervulling, wat betreft wat het belooft, ja, de kennis wat erin bevat, ja, en bovenal, het effect die de Koran heeft op de dag van vandaag op vele van de moslims. Als ergens soms de Koran wordt gereciteerd, en je verstaat zo'n beetje het Arabisch ervan, dan huil je. Dan heeft het zo'n effect op je hart, ja. Als we ook kijken bijvoorbeeld naar hoe Omar, radiyallahu anhu, moslim werd, is van meegenom omdat hij de Koran heeft gehoord. Hij was een keertje onderweg aan Mohammed wasallam, te vermoorden, te doden. En onderweg ontmoette hij een andere iemand. Hij zegt, waar ga je naartoe, Omar? Ik ga die ene man, wat ze noemen Mohammed, vermoorden. En deze man vroeg toen, ja waarom ga je dat doen? Ja, hij, hij brengt oneenigheid door deze Ummah. Maar voordat je dat gaat doen, kijk eens naar je familie. Je eigen zuster is moslim. En in de tussentijd was een zuster bezig met haar man... ...met iemand anders de Koran te reciteren... ...en ander wezen te krijgen van iemand anders. Omar radiyallahu... ...die stormde het huis binnen... Ja? ...en Omar, zowel in de jahiliën als in de islam... ...was, hij, was iemand die, die heel erg ja, indruk maakte op de mensen. Ja? En deze man die de Koran leerde aan de zuster van Omar... ...die beefde en zich, zich ging, uh, ging zich verschuilen. Omar zag toen een stuk van de Koran... Ja, ...en vroeg waar zijn jullie nou mee bezig... En hij wilde graag weten. Hij wilde graag weten wat daar stond. En hij wilde het net aanraken. Ja? En de zuster van Omar die hield hem toen tegen. En Omar maakte. Ja, hij was ook een sterke man. Ja? Hij maakte een beweging. Waardoor hij zijn eigen zuster sloeg. Ja? En daarna kreeg hij een beetje spijt. Toen zei de zuster: Wallahi als je de Koran weer aanraken, moet je jezelf eerst wassen. Omar die begreep er niet van: Oké, okay, zuster, ik zal, ik zal schrikken naar wat jij wil. Hij deed toen. De wudu. En daarna reciteerde hij de eerste versen van Surah Taha. En daarna was hij helemaal veroverd. Daarna wilde hij toen naar Mohammed sallallahu alaihi wa sallam Niet om hem te doden. Maar om moslim te worden. Uit dat oogpunt broers en zusters. Is de Koran ook een wonder. Ja, En ook broers en zusters natuurlijk. Allah subhanahu wa ta'ala. Die heeft. De schepping, geschapen, de dieren, mensen, planten en dergelijke. En aan elk, aan die schepping, openbaart Allah Subhanahu wa Ta'ala zich op bepaalde soorten manieren. Ja? En kijken we bijvoorbeeld naar de vormen van openbaring, naar de vormen van wahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala die leidt zijn schepping op verschillende manieren. Bij dieren bijvoorbeeld, spreken we van instinct. Ja? Hoe weet de vogel hoe hij een nest moet bouwen? Hoe weet de bij hoe, waar hij naartoe moet gaan en dergelijke? Men, men, mensen zeggen dat is de natuur ja? maar dat is zelfs in de Koran staat dat het gestuurd is door Allah Allah wa openbaart zich ook aan deze dieren ja? en ook andere dieren die, die, die bouwen op hun zintuigen ja? om te kunnen overleven ja? en deze dieren die zijn hierop gebaseerd dat zijn ook vormen hoe Allah wa binnen de dierenrijk ook een leiding geeft ja? en ook bij, bijvoorbeeld bij bepaalde dieren, hun zintuigen zijn heel erg goed. Ja, een kleurmuis kan heel goed horen, een hond kan heel goed ruiken. En dat zijn dingen die Allah nou wat halen ja, aan die dieren heeft gegeven, maar zoals we weten, zelfs zintuigen, daar kun je niet volledig op bouwen. Ja, zelfs je eigen ogen kunnen jou bedriegen. Ja, bijvoorbeeld als je in de woestijn bent en je, je hebt borst, dat dat ze zeker in de verte zien, een mooie oase. ...met water... Ja? ...met uh, van alles en nog wat... ...maar hoe harder je naartoe rent... ...hoe verder het zich van jou verwijderd... ...ja... ...dus je ogen die bedriegen jou zelfs... ...en zelfs ook bijvoorbeeld als je een... ...een, een stok neemt of een, een pen en je doet dat in een glas... dan zie je dat je ogen zeggen dat het in tweeën is... ...ja... ...en ook gokolaars die, die, die, die, die bedriegen ook onze, uh, on, onze zintuigen... ...dus instinct is een vorm van leiding... ...je zintuigen is ook een vorm van... ...om je uh, een weg een, een te kunnen vinden... Uh, in, ...in dit leven en ook iets anders, je verstand. Ja, en dit is alhamdulillah iets wat Allah subhanahu wa ta'ala ons gegeven heeft. Ja? En dankzij het verstand kan de mens een heleboel dingen bereiken. Maar zelfs je verstand kan je niet gebruiken om andere dingen mee te kunnen interpreteren. Hoe weten wij over het leven hier hiernaamhals? Hoe weten wij hoe het eruit ziet in de hel... Hoe weten wij hoe het leven zit in het paradijs? Hoe weten wij wat er gebeurt in de kabber? Hoe weten wij over het leven van de djinn? Hoe weten wij over het leven van de, van de engelen? Al deze dingen kan je niet met je verstand. Dus daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala... de hoogste vorm van informatie... Ja, en dat is via wahi. Via openbaringen aan zijn profeet. Ja, en ook... dat is dan de hoogste leiding... hoogste vorm van communicatie waarbij Allah subhanahu wa ta'ala bepaalde van zijn profeten voor het uitgekozen. Ja? En Allah subhanahu wa ta'ala zegt, إِلَّ En het is niet aan de mens dat Allah hen rechtstreeks met hen gaat praten, behalve via een wahi, via een openbaring, of van achter een gordijn, of dat Allah subhanahu wa ta'ala een een profeet stuurt. Ja. En ook. Bijvoorbeeld kijken wij naar het verhaal van Musa, Musa alayhi salam, Die wilde Allah subhanahu wa ta'ala een keertje rechtstreeks met Allah subhanahu wa ta'ala communiceren. Ja. Maar het proces van wahi is een heel zwaar proces. En Allah subhanahu wa ta'ala. En het is niet aan de mens dat Allah rechtstreeks tot je praat. Maar Mousa Die wil het toch een keertje proberen. Ja Allah. Ik wil jou zien. Ja, je moet wel durven, eigenlijk om daar ja. vragen over. Ja, Allah, ik wil jou zien. Maar Allah mag naar wat aaten. Ja, Allah rabbi arini andur ileik. Ja, oh Allah, laat mij jou zien alsjeblieft. Allah mag naar wat aaten. Allah lentarani walak in in dur ile jabel. Ja, dus zeg, oh moeser, je gaat mij niet kunnen zien. Je bent te zwak voor geschapen. Jouw ogen kunnen dat niet aan. Weet je wat? Kijk naar die berg. En als je kijkt, een berg, dat is het dus grootste fysieke, natuur uh, uh, iets wat er bestaat. Hè? Een berg is stevig. En Allah zegt tegen Musa: Musa, ik ga mij niet aan jou openbaren, ik ga mij aan die berg openbaren. Dan moet je zien wat er gaat gebeuren met die berg, dan moet je de vraag nog een tweede keer stellen als je wil. Ja? En Allah zegt: Waalaikin doer ila Jabbar, kijk naar die berg. Sa'edas takarra makanahu, pas fatarani hij ja, zegt van, als jij die berg... als die berg blijft staan... nadat ik mij heb geopenbaard aan die berg... dan zul je mij zien. Nou, Allah is wa zich geopenbaard aan die berg... en Musa zag wat er gebeurde met die berg. Vernietig. En Musa zei oh, Allah, vergeef me alsjeblieft... dat ik zoiets heb gevraagd. Hier ja? zien wij... hoe een zwaar proces is... zoals we straks ook zullen zien... de wachi. Ja, dat Allah is wa zich niet aan ons zal openbaren... Op een rechtstreekse manier. En zo ook, ja, op dat oogpunt is de Koran geopenbaar aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam via Jibril alayhi salam. En dan, daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala ook over Musa, wa Allah Musa taklima. Echter Allah subhanahu wa heeft wel rechtstreeks tegen Musa alayhi gesproken. Toen de tussen de islam, om de Koran, wanneer die zou worden geopenbaard aan een berg, die berg helemaal zou verpulveren. Allah zegt, Als wij deze Koran in één keer op een berg zouden neerdalen, zou je deze berg helemaal verkruimelen. Het vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. Op zijn minst moet er dan toch met jou iets gebeuren. Wanneer Rasul sallallahu alayhi wa sallam zoiets geopenbaard krijgt. Ja? En hiermee wil ik ook zeggen, als een berg zelfs kan verkruimelen nadat de Koran erop is geopenbaard, wat about de mens dan? Ja? Sommige mensen, het heeft helemaal geen effect op hun. Met andere woorden, hun harten zijn harder. ...en gevoellozer... ...dan die van een berg... ...na'udu billahi min dalik. Ja, en dan... ...en daarom zegt... ...Allah subhanahu wa ta'ala ook, ja... ...dat de Koran op die manier... ...is geopenbaard aan Muhammad ...sallallahu alaihi wa sallam. en zusters, ...hoe... ...moet de moslim omgaan... ...met de Koran? Ja... De moslim gelooft op de eerste plaats dat de Koran de woorden zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Maar dat is niet alles. Ja? Islam is niet alleen geloof, maar islam is geloven en werken. Dus de Koran is niet alleen als versiering. Ja, heel zie je ook, dat was een keer in Syrië. Ja, maar dat, dat is natuurlijk niet hoe de Koran uh, uh, uh, uh, gebruikt moet worden. Dan zag ik een man in een hele grote Mercedes. Achter heb je dan zo'n... Uh, want de Koran, ja, de Koran. En dan keiharde muziek. Ja, en, uh, en met, uh, ja, dus hij reed zo, maar de Koran zit achter in zijn auto met keiharde muziek. En uh, met de raam open gaat hij zo door de stad heen. Ja, dat is niet de manier. De Koran is niet om, om, om, om op zo'n manier als een versiersel gebruikt te kunnen worden. Ja, en dus, zoals... Uh, in een de overlevering van Rasool, sallallahu alayhi wa door Abu Musa al-Ash'ari. Ja, dat de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, heeft gezegd. Het geval van een moslim, die de Koran reciteert, is als een soort utruja. Utruja is een hele lekkere vrucht. Sommige ulema's zeggen, het is een soort sinaasappel. Ja, het ruikt heel lekker. Ja, en het is voorbeeld van een moslim, het ruikt lekker. En hij is niet... Hij ruikt niet alleen lekker, maar hij is ook heel erg lekker. En het voorbeeld van een moslim die de Koran niet reciteert, is als een dado. Je ruikt het niet, maar hij is nog steeds zoet. En het geval van een monatuk die de Koran reciteert, is als een soort plant. Die plant heet rajana. Die plant ruikt wel lekker, maar als je dit zou proeven, is het heel erg bitter. En hier zie je dit dat Rasul Sallallahu Alaihi Mensen met betrekking tot de Koran is onderverdeeld. Een mo'min die de Koran reciteert. Een mo'min die de Koran niet reciteert. Een huigelaar die de Koran reciteert. Is als raijhane, hij, hij ruikt wel lekker. Maar hij is heel erg bitter. En een monazuk die de Koran niet reciteert is nog erger. Hambala Is net als hambala. Dat is een soort bittere plant. Die groeit in de woestijn. Die heeft geen geur. En is ook bovendien bitter van smaak. Rasul sallallahu alayhi wa sallam zegt ook. Degene wiens hart niet iets van de Koran bevat is als een verlaten huis. Ja? En ook, broers en zusters, als we kijken bijvoorbeeld de Koran. Heeft ook bepaalde soeras en bepaalde aya's Wanneer je die zou reciteren dat je daardoor extra beloning krijgt. En bepaalde van die ayahs zijn heel erg makkelijk te begrijpen. En bijvoorbeeld, a'adamul ayah fil Koran. De koran. De geweldigste ayah in de Koran is surah, is ayat Al-Kursi. Dat gaat over Allah en zijn daad. Dat gaat over hoe Allah subhanahu wa ta'ala in elkaar zit. Degene die de ayah reciteert krijgt zoveel beloningen. Surah al Ikhlaas. Zo'n korte ayah, zo'n korte surah, wat sallallahu alayhi wa sallam zegt dat dat gelijk is aan een derde deel van de Koran. Als je de al Ikhlaas drie keer hebt gelezen is het alsof je de hele Koran hebt gelezen. En misschien ook eventjes een, een, een kleine grap hierover. Ja? Of een kleine uh, iets, iets aan de kant. Ja? Je hebt een man. Ja, die, uh, die had een mooie dochter. Natuurlijk als je een mooie dochter hebt. Krijg je altijd mensen over de vloer. Die dan om de hand van de dokter vraagt. Hè? Maar deze man die had een charme. Deze man die had een voorwaarde. Degene die de Koran in één nacht kan lezen. Die mag trouwen met mijn dokter. Allah, die die jongens doen allemaal hun best. En ze probeerde de Koran in één nacht te reciteren, maar het lukt niet. Je had dan een smuggerende bij. Die kwam naar die man en die reciteerde Suratul Iklaas drie keren. Want wie Suratul Iklaas één keer reciteert is net als of hij Eén derde van de Koran heeft gereciteerd. Hij zegt: ik heb het drie keren gereciteerd, dus het is alsof ik de hele Koran heb gereciteerd. Dus daarom gaat hij: nou, nu wil ik dan de hand van je dokter natuurlijk. Ja? Dus, brusse uh, zutters... Enkele etiketten hoe wij met de Koran moeten omgaan is, ja, dat laat alles wat je in de Koran leest een reactie veroorzaken in je hart. Ja, als je de Koran reciteert, ja, moet dat, bij ja, tafa'ol, dat je ook daadwerkelijk bewust bent. Ja, als, als, het, als zelfs een berg ervan vertovert, wat wordt dan jouw klein hartje? Ja, dus het moet een reactie veroorzaken in je hart. Ja, bijvoorbeeld wanneer je leest over de namen van Allah subhanahu wa taala, de mooie namen van Allah moet je hart gevuld zijn met dankbaarheid, met ontzag en liefde voor Allah subhanahu Eén keer lees je over de boodschappers van Allah dan moet je de drang hebben om hen te volgen. Eén keer lees je over de dag des oordeels, dan zoek je toevlucht bij Allah subhanahu Eén keer lees je over de paradijs, dan vraag je Allah subhanahu Eén keer lees je over de hel. Dan vraag je Allah subhanahu wa ta'ala toevlucht van de hel. En ga zo maar door. Ja? Dus wanneer je leest over de rechtschapenen. Die Allah subhanahu wa be, be, uh, beloond heeft. Dan moet je ook verlangen om als zo iemand te zijn. Wanneer je leest over de vorige volkeren Die waren gestraft door Allah subhanahu wa ta'ala. Dan moeten wij ook een afkeer hebben aan zulke mensen. Ja. Rasulullah wa zei: Lees de Koran. Zolang als je hart in overeenstemming ermee is. Wanneer dit niet zo is, dan ben je de Koran niet aan het lezen. Dus met andere woorden, je moet altijd aandachtig de Koran blijven lezen. Ja, en ook, ja, je moet de Koran als je die reciteert ook beantwoorden met je tong. Het is een dialoog. Het is Allah die met jou praat via de Koran. En Hoedayfarabi Yallaw anhu zegt dat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ja, zegt: op een nacht. Verrichtte ik mijn gebed achter Rasulullah sallallahu alaihi wa En toen begon hij te reciteren van al-Baqarah, En hij zegt. Elke aya waarin de naam of de genade van Allah werd genoemd. Vroeg hij hierom. En elke aya over de straf. De ada van Allah. zocht hij toevlucht bij Allah. De stafaul. Dialoog met de Koran. En terwijl hij een aya las. Over de uniekheid en de glorie van Allah. Zei hij ook. Subhanallah. En ook, achtemers en zusters, laat de Koran in jouw hart een verroering brengen. Huil of Doe alsof je huilt met het reciteren van de Koran. Ja? Nogmaals, dan haal ik weer het voorbeeld van de berg. Als een berg helemaal in elkaar wordt verpulverd door de Koran, dan moeten jouw ogen toch tenminste daardoor beïnvloed worden. En bovendien, zegt Allah subhanahu wa ja, ta'ala, hierover, degene die die met tranen. Wanneer ze de Koran horen. In hun ogen komen. Ja? En wanneer zij horen. Wat de boodschappen geopenbaard is. Van de Koran. Zie je hun ogen van tranen overvloeien. Omdat zij daardoor. De waarheid herkennen. Zij zeggen. O Heer. Rabbana. Amen. Faktubna ma'al shahideen. O Heer, wij geloven. Schrijf ons dus op met de getuigen. Ja, en moeders en zusters. Alleen bij een hart wat niet de volledige aandacht heeft, of een dood of een ongeïnteresseerd hart, zullen de ogen droog blijven. Allah zegt in een andere ayah, en ze vallen huilend op hun gezichten wanneer ze de ayah's van de Koran horen. En de sallallahu alayhi wa sallam... ook nog zegt... ...degene die huilt uit vrees voor Allah... ...zal nooit naar de hel worden gezonden. Ik denk dat jullie allemaal ook bekend zijn... ...dat er een heleboel ayas in de Koran zijn... ...15 of 16, volgens sommige ulama's, ...die te maken heeft met de sujud. Hier zie je... ...dat zelfs jouw lichaam... ...moet... ...reageren wanneer je de Koran reciteert. Ja? Ware gelovigen vallen op hun gezichten neer... Ze buigen zichzelf neder ten opzichte van Allah subhanahu wa ta'ala. En dit is een aanwijzing van hoe jouw lichaam, terwijl je reciteert, heeft het zo'n effect op jou. Ja, en ook, in de tijd, ja, er zijn enkele mensen die nog nooit ja, de Koran hebben gehoord. Ze horen de Koran één keer en ze maken de sujud. Ze weten niet eens wat het betekent. Het heeft zo'n effect op hen. En als je me gevraagd waarom doe je de sujud? Wallahi, dit is een kalam. Die mij gewoon de sujud moet laten verrichten. Ja, dus het maken van sujud zorgt er ook voor dat je niet alleen met je lippen, maar ook je hele lichaam zich onderwerpt aan wat voor effect de Koran op jou heeft. Zorg ook ervoor dat je wudu hebt. Spreek op een zachte toon als je alleen leest of wees stil. Ja? Zit de richting van de Qibla, zoals de ulama's hebben gezegd. Hou je hoofd naar beneden. En zit niet op een hoogmoedige manier wanneer je de Koran reciteert, maar zit alsof je voor Allah subhanahu wa ta'ala zit. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala heeft ook gezegd, de mond moet schoon zijn, ja. Even de plaats waar je zit en het lichaam zou een onderdanige houding moeten nemen bij het reciteren van de Koran. En ook wanneer je de Koran reciteert, graag de broers en zusters, zoek dan ook hulp bij Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا فإن قريب, ujibu da'wata da'im i da'an. Wanneer mijn dienaren om mij vragen, ik ben nabij. Wanneer ze mij aanroepen. Dus, zusters, ook wanneer je de Koran reciteert of wanneer je de Koran hoort, moet je ook je eer tegenover de Koran bewijzen dat je stil bent. Wa i da' Qur'an, فastamij'u lahu wa ansitu l'alla en wanneer de Koran wordt voorgedragen, luister ernaar en wees stil, opdat die barmhartigheid mogen geschieden. En ook, kathouzah-sisters, zusters, ja, wat denk ik dat het belangrijkste is, lees de Koran met begrip. En ook lees de Koran foutloos. Ja? En naast het mooi lezen is het belangrijker om de Koran foutloos te lezen. Ja, want het Arabisch is zo'n taal dat wanneer je een klinker te lang hebt gezegd of een klinker te kort hebt gezegd, dat je misschien de zin of het woord een hele andere bedoeling kan geven, dat zelfs een oude beleid, niet, dat je een kalimatul koefer, ja, een, een, een, een, een, een woord dat jou buiten de islam kan, kan brengen. Natuurlijk, het hangt af van jouw intentie, maar hiermee wil ik zeggen dat je toch de Koran foutloos moet proberen te lezen. Ik geef misschien een, een, een Nederlands voorbeeld, ja, een voorbeeld. Stel je maakt, een dua, en hij zegt, Allahumma geef mij een boom. En hij zegt, Allahumma geef mij een boom. Ja, je ziet dat het, het, het verschilt, hè? Natuurlijk, Allahumma weet wat er in jouw intentie zit, ja. Maar als andere mensen dat zouden horen, ja, zouden ze zeggen, billah. Dus, het is belangrijk, ja, om de Koran foutloos te lezen, ja. En dat je de Koran bovenal met begrip moet lezen. Boers en zusters, als laatste wil ik nog een hadith opnoemen met betrekking tot het belang van de Koran, met betrekking tot deze maand. Rasulullah zegt, Al-Koran wa s-siyam, yashfa'ani lil'abbi yawm al-qiyamah. De Koran en het vaste, dat zijn twee onlosmakelijke dingen nu in deze tijd, ja? ja? Shahru Ramadan, Shahru al quran Shahru Ramadan, allahi unzila al-Koran. Shahru Ramadan is de maand van de Koran, en Shahru Ramadan is de maand, ja? ...waarom de Koran is nedergezonden... ...en de Koran en het vaste... ...zal voor hun dienaren op de dag des oordeels pleiten. De Koran zal voor jou pleiten... ...bij Allah subhanahu wa ta'ala. Op die dag zal je zeggen... ...nafsi, nafsi. Op die dag zal je elke gram... ...goede daad die je van iemand anders kan nemen... ...op jouw gaan willen zetten. Ja? En op die dag zal de Koran... ...zeggen tegen... tegen ...en het vaste zal zeggen... ...oh Allah... Manatu hu ta'am wa shahawat. O Allah. Het vaste zeggen tegen Allah. Het wordt hier gepersonificeerd, hè, Alsof het vaste iemand is. Ja, die het vaste zal zeggen. O Allah. Ik heb jouw dienaar ervan weerhouden. Dat hij zijn shahwa. Zijn verlangens ging volgen en eten. Om u, O Allah. Hij heeft niet gegeten om u. Laat mij alsjeblieft voor hem pleiten. Ik noem een aardig voorbeeld. Ja. Wanneer je bijvoorbeeld uh, iets hebt begaan in, deze land, in dit land. Ja, en je moet voor de rechter verschijnen, en je weet niks van de wetten, wie ga je meenemen? Een advocaat. Je betaalt hem duizenden euro's, en die gaat voor jou pleiten, weet je bang, ik, ik ken de rechter goed, ik weet hoe die, ik de rechter moet kunnen beïnvloeden en dergelijke, ik sta voor jou pleiten. Hij zegt, oh rechter, alsjeblieft, het is een eerste offense, oh alsjeblieft, hij, was niet, uh, hij, hij wist niet wat hij deed en dergelijke. En hij zegt dat met mooie termen natuurlijk, hoe het in de wet voorkomt en dergelijke. En de rechter zal misschien zeggen: van ja, daar zal ik ook mee rekening houden, daar zal ik een straf mee verminderen en dergelijke. Als dus, uh, toerekening vatbaar is natuurlijk wat iedereen wil, zodat de rechter jou vrij, re vrij spreekt en dergelijke. En, dus zo moet je ook zien: de rol van het vaste. En de Koran zal zeggen: oh Allah, maar naatuhu, Ja, oh Allah, ik heb hem ervan weerhouden dat hij ging slapen. Hij snachts meikte te reciteren. Ja, hij zijn rust opgegeven voor mij. Ja, laat mij alsjeblieft pleiten voor hem. Fala shaan en dan mogen zij pleiten voor de dienaar van Allah subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qurani nafiim wa nafani wa ayaakum bima feehi min al aayahati wa deek al hakim. Aqoolu qauli hada wa astafirooh inna hu wa fuur rohiim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.